We nog even de einduitslag geven van de grote prijs van Spanje. En die werd vandaag gewonnen door Mark Webber. Tweede werd Fernando Alonso en nummer drie was Sebastian Vettel. Hoe de tussenstand zal zijn, dat zal straks duidelijk worden na het nieuws van vier uur.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 Groot-Brittannië is niet bereid om mee te betalen aan het stabilisatiemechanisme voor de euro, dat heeft de Britse minister van Financiën Darling gezegd. Hij deed dat voor het overleg in Brussel van EU-ministers van Financiën over de uitwerking van het stabilisatiemechanisme. Darling wil wel meedenken over een oplossing voor de problemen, maar een stabilisatiemechanisme noemt hij een zaak voor de eurolanden. De Europese Commissie wil lidstaten te hulp schieten die vanwege hun schuldenlast een hoge rente voor nieuwe leningen moeten betalen. In plaats van de lidstaten leent Brussel dan geld op de geldmarkt omdat het voor een laag rentetarief doorsluist naar de betrokken lidstaten. De EU wil dat het plan voor het stabilisatiemechanisme voor morgen klaar is om de beurzen te kalmeren. De Pakistanse Taliban zitten achter de mislukte aanslag op Times Square in New York een week geleden, zegt de Amerikaanse minister van Justitie Holder. In een gesprek met de tv-zender ABC zei hij dat daarvoor bewijs is verzameld. Voor de mislukte aanslag in het centrum van New York is een Amerikaan met een Pakistanse achtergrond aangehouden. In de grootste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, zijn vandaag deelstaatverkiezingen. De stemlokalen zijn tot zes uur open en daarna worden onmiddellijk de uitslagen van Exit Polls bekendgemaakt. In de deelstaat wil CDU-premier Jürgen Rutgers zijn coalitie met de FDP voortzetten, maar de vraag is of dat lukt. De CDU is in de peilingen ongeveer even groot als de SPD van lijsttrekker Hannelore Kraft. De Grand Prix van Spanje is gewonnen door de Australische Formule 1-coureur Mark Webber. Hij ging vanaf de start aan de leiding. Als tweede finishte de Spanjaard Fernando Alonso en derde werd de Duitser Sebastian Vettel. Michael Schumacher kwam als vierde over de streep en dat was het beste resultaat sinds een comeback dit seizoen. In het algemeen klassement blijft de Brit Jensen Button aan de leiding. Hij finishte in Spanje als vijfde.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 The way I've been thinking about you changed everything You became a ghost in my mind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 Ik moet het precies omgedraaid zijn. Ja, we zitten dus nu gewoon aan een kop thee. Zo heb ik een fijne minuut alweer vol, <laughs> vol zitten, zitten kletsen. Maar goed, ja. dat maakt het op zich niet zo veel uit. Maar hoe, hoe heb jij dat nou ervaren? Zou we even op zo'n Nou ja, we hebben natuurlijk mazzel gehad. Uh, dat we binnen mochten zitten. Dus ik mocht plaatsnemen naast, uh, naast uh, chauffeur. Dus, uh, de chauffeur. Chauffeur was Harry Vazen? Ja, mooie vent. God, wat, wat is echt. Dan zie je dat ding... Uh,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 Eh, op zaterdag in uh, de Laurel, Dat doet hier 60 en 70 jaren. En uh, ik zeg, nou dat lijkt me leuk om daar met Ebe ook wat oude nummers te spelen. Gewoon met z'n tweeën, gitaartje, tamboerijntje en uh, gaan met die banaan. Uh, is, het, is het dan, ja want ik, je zegt het nu heel erg mooi hè, Van Kessel is Ebe de Jong en Patrick Van Kessel? Ah, absoluut, ja. Zonder hem begin ik, begin ik niks. Um,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 Daltree en Townsend, dat zijn eigenlijk de hoe. Je kan de hele zooi vervangen. Is dat eigenlijk met jullie tweeën dan precies zo eigenlijk? hè? Je kan de hele band vervangen behalve Eben de Jong en Patrick van Kessel, denk ik. Dat klopt. Ja, daar kan ik <laughs> al verder weinig aan toevoegen. Dat is, dat is zo, ja. En uh, we hebben wisselingen gehad. Drummer, basist, uh, nu een toetsenist erbij laatste jaren. Uh, nou ja, en dan, en dan maak je weer heel andere muziek en dan kan je veel meer doen en, en, en uh, dat, uh, ja, dat, dat, uh, hartstikke leuk. Ja. Terwijl je nog even uh, fijn een slok uh, van je kop, kop thee neemt, maar uh, ja, coverbands en eigen muziek, hoe, hoe verhoudt zich dat? Laten we eerst even met het uh, coververhaal uh, beginnen, uh, want je moet je daar dit toch ook een beetje in onderscheiden denk ik. Hoe bedoel je? Qua koffers uh, op het uh, brengen? Uh, wij spelen de koffers altijd op onze eigen manier, dus uh, daar dat, dat, dat geven we altijd onze eigen draai aan, um, uh, plus een dosis enthousiasme um, ja, en dat maakt ons wat we, wat we uiteindelijk zijn. We zijn niet wereldberoemd, maar wel in Zandvoort. Ja, wereldberoemd is Zandvoort, je zegt het goed. Uh, uh,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 gaan we gezellig. Uh, hopelijk gewoon lekker helemaal vol proppen. En uh, een uh, leuke avond. En het is, uh, het is echt Joop van Essen avond. Zijn avond. En wij, van hem mogen wij er gewoon bij. En ik vind het hartstikke leuk. Trouwens, ik vind ook uh, een geweldige kroeg. En, uh, het is leuk, hartstikke leuke, uh, ja, leuke zweer altijd. Ja. En daar doen we het voor. Dankjewel, Patrick. Dankjewel, Ja. My eyes have seen you. My eyes have seen you. My eyes have seen you. Free from the skies.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 And I just give head, then I.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 Ik vind ondanks het slechte weer, of het regenachtige, het regenachtige karakter van de dag... ...vind ik toch wel dat we een geslaagde dag gehad hebben. Ik heb enthousiaste mensen gezien, we hebben nieuwe donateurs binnengehaald. Ja, dus wat wil je nog meer? Een blij gezicht, daar doe je het toch eigenlijk voor. Over de donateurs nog Jan-Willem. Mensen kunnen dat nog altijd blijven doen, hè? Ze kunnen het altijd blijven doen. Of ze komen langs in het boothuis om een donateurskaart te halen...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 Can't stop shaking